7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Astronaut André Kuipers is begonnen aan zijn terugreis naar de aarde. De kleine Soyuz-capsule, waar waarmee hij en twee anderen terugvliegen, werd iets voor zeven uur ontkoppeld van de ruimtestation ISS. Als Kuipers terugvliegt door de Damkring is hij ruim een half jaar in de ruimte geweest. En daarmee is zijn missie de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis.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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we, eh, ik elke zondag een inspirerende Nederlander ontvang. En mijn gast van vanmorgen wilde als kind graag schrijfster worden. Maar dat zou uiteindelijk nog vele jaren duren... voordat die droom in vervulling ging. Want na haar studie ging ze geen boeken schrijven... maar koos ze voor een baan in de reclamewereld. Deze maand kwam dan toch haar eerste boek uit. Meteen een bijzonder exemplaar, want het is deels gedrukt... in speciale letters die beter leesbaar zijn voor dyslectici. Lorena Veldhuizen, hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Voordat wij over jouw boek gaan praten... Uh, schakelen we eerst naar verslaggever Mark Hamer... die ons bijpraat over de terugkeer van astronaut André Kuipers naar de aarde. Mark, waar ben jij? Hallo? Mark Hamer? Ik heb geen contact met Mark Hamer. Ik hoop niet dat de verbindingen met de Soyuz-capsule ook op deze manier gaan. Mark Hamer? Geen Mark Hamer. Misschien zometeen. Uh, dat geeft uh, mij meer tijd om met uh, Lorena Veldhuizen te praten. Hartelijk welkom, Lorena. Dankjewel. De laatste keer dat jij en ik elkaar uh, zagen... was in dit gebouw, op deze derde verdieping... Twintig jaar geleden. Ja, bijzonder, hè? En wat, wat, kun je vertellen waar dat was en wat dat was? Ik uh, liep toen stage bij de NPS, bij NPS Binnenland. En uh, dat programma presenteerde jij. En daar uh, liep jij staan. Wat gek om elkaar dan twintig uh, jaar later weer tegen te komen. En dan ook nog op dezelfde plek. Ja, precies. Hé, <laughs> ja. hey, um, um, je hebt een kinderboek geschreven. Uh, uh, wat voor kinderboeken las je zelf? Uh, nou, ik was gek van Roald Daal. Uh, Astrid Lindgren. Uh, nou, Ik las ook Wim, Wipneus en Pim. Eigenlijk las ik alles wat uh, los en vast zat. En ja. wilde je toen je vroeger uh, die, die boeken las... zelf ook schrijfster worden toen al? Ja, ik, uh, nou, ik denk dat het net na Aap, Noot en Mies was... Uh, ik stond met mijn blote voeten in het gras. Ik weet het moment nog heel goed, omdat ik toen een pakt sloot met boven. Ah. Uh, ik had een uh, verhaaltje geschreven over het lelijke jonge eentje. Ja, ik weet het plagiaat, maar uh, ah. <laughs> ik deed alsof ik, alsof ik het had geschreven. En ik keek omhoog en ik zeg, nou, later als ik groot ben, dan ben ik schrijfster. En uh, dat was de belofte die ik uh, toen als zesjarig meisje deed aan mezelf. En uh, uh, het heeft even moeten duren voordat die droom uitkwam. Ja, 34 jaar. En uh, nou is hij die dan toch. Goed, straks uh, avonturen van glas, waar we het uitgebreid over gaan hebben. Maar uh, nu eerst de muziek. Muziek. Hele mooie muziek. Dat was Brown Feather Sparrow met Catching Rain, als ik mij niet vergis. Um, uh, gaan wij naar Mark? Wij gaan naar Mark. Mark Hamer. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, wij zijn hier in de Space Expo in, in Noordwijk... waar we nog steeds kijken naar een grote televisie. De NASA die beelden uitzendt van de Soyuz-capsule... die nou, ongeveer een half uurtje geleden is losgekoppeld... van het internationale ruimtestation, het ISS. En je ziet ook dat het steeds in een lagere baan rond de aarde komt. Dat kan je zien omdat het, de camera die in het ISS staat... Uh, ja, steeds iets bijgedraaid moet worden. Zagen we eerst nog de Soyuz-capsule een beetje tussen... Uh, Links de aarde en rechts de sterrenhemel. Ja, nu zien we op de achtergrond helemaal de aarde al. Dus hij, zit, hij hangt nu een beetje schuin onder het ISS. Ik sta hier met Hans van der Landen van de Space Expo. Uh, heel langzaam. Komt u terug richting de aarde? Ja, dat is uh, eigenlijk het, uh, voor de astronauten het controleren van alle systemen of alles uh, goed functioneert. En uh, daar zijn ze twee baantjes ongeveer mee bezig. En dan om uh, 9 uur 19 dan uh, vindt de feitelijke landing plaats. De landingsprocedure, dan beginnen ze namelijk met het stellen van de remraketten. Ja, en uh, dan gaat de snelheid eruit en dan uh, komen ze dus uh, hopelijk om uh, 10 uur 14 weer naar beneden. Ja, de snelheid eruit, dan, uh, want hij gaat nu 28.000 km per uur. Ja, hij gaat nu uh, nog 28.000 km per uur. Eigenlijk net zo snel als het internationale ruimtjong. Alleen hij verwijdert zich uh, langzamerhand... omdat hij in een andere baan terechtkomt. En dat doen ze dus al met stuurraketjes. Ja, want eigenlijk de landing is zo... Uh, uh, het ISS blijft in de lucht... doordat hij met een hoge snelheid buiten die damkring blijft. Eigenlijk iedere keer een beetje uit de bocht vliegen. Ja, ja en eigenlijk is het principe van de landing ietsje afremmen... en dan kom je steeds dichter bij de aarde. Dus dan vlieg je niet meer uit de bocht. Nee. En uiteindelijk, als je zo ver afgerend bent... Ja, dan kom je in die dampkring uh, terecht. Ja. Dat is nog wel even een moment, hè? Ja, het wordt wel uh, heel erg spannend. Want uh, ja, allereerst... Uh, hij zit nu natuurlijk veilig in die capsule... met nog een leefgedeelte, nog een motorblok erop. Mocht er wat verkeerd gaan kunnen ze in feite nog terugkeren naar het internationale ruimtezon. Er is niks aan de hand op dit moment. Maar zo gauw ze dan die remraket in werking hebben gesteld... dan verliezen ze ook het motorblok het extra leefgedeelte... dan zitten de drie cosmonauten helemaal opgesloten... in die kleine capsule. En die gaat dan in vrije val naar beneden toe. En dan uh, ja, begint het hitteschild op te branden. En ja, dan... want het is een, het is, hij heet dan een zogenaamd een actief hitteschild. Ja, ja. Dat bestaat uit diverse lagen. En per laag ja, wordt dat eigenlijk opgebrand. Ja, het zijn uh, dus lagen gel en folie... wat er om die capsule heen zitten. Dat brandt allemaal op. Dat is uh, spectaculair voor die cosmonauten. Die zien hun hitteschild opbranden. Dat horen ze ook. Je worden er net. Dat er afslaan heeft André Kleine voelt. raampjes en dan kijken ze naar buiten en dan zien ze één grote vuurbal. En daar zitten ze in. En zij zit midden in de vuurbal. En dan hopen ze dat die uh, laatste laag blijft zitten. En uh, dan na een minuut of uh, zes ongeveer, dan uh, komen ze er doorheen. En dan zien wij uh, hopelijk uh, live de parachute ontplooien... en hem zachtjes landen na ongeveer 15 minuten... op de steppe van Kasselstam. Ja, zojuist komen ook de mensen die de televisieuitzending gaan maken... komen hier de Space Expo binnen. Uh, ja, en die zijn allemaal ook een beetje gespannen van... Ja, krijgen we de beelden te zien, krijgen we niet de beelden te zien. Want ja, er is een doelgebied uitgekozen... In het, uh, uh, ja, eigenlijk in het midden van Kazachstan ten, uh, ten noordoosten van Baikonur, ja. de plek waar die is gelanceerd. Maar ja, even... Uh, uh, Seconde te lang de remraket aan... en je ligt een paar kilometer of een paar honderd kilometer maar verder. 100, ja, het gaat over honderden kilometers. Hè? Want je gaat dus met een enorme snelheid, met 28.000 km per uur. Dus je, en je valt dan weer richting de damkring. En als je de remraketten te kort of te lang branden... kom je niet in het doelgebied terecht. Ja, en dan uh, heb je geen reddingsploeg klaarstaan... om je weer uit de capsule te halen. Spannende momenten de komende uren. En wij gaan dat volgen hier vanuit Noordwijk en op Radio 1. Dankjewel, Mark Hamer later meer nieuws over de terugkeer van André Kuipers op Radio 1. Mark, bedankt voor dit moment. Uh, u luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast van vanmorgen is schrijfster Lorena Veldhuizen. Ze heeft net haar eerste boek uitgegeven en dat is meteen een bijzonder exemplaar geworden, want het is voor de helft in speciale letters gedrukt, althans voor de helft. Het verhaal is twee keer afgedrukt in het boek, één keer in gewone uh, letters en één keer in een lettertype speciaal voor dyslectici. Hartelijk welkom nogmaals, Lorena. Dank je. Uh, zelf al in space geweest? <laughs> nou, af en toe als je schrijft uh, kan je dat gevoel wel uh, ja? krijgen, ja. ja. Hey, uh, uh, voordat je schrijfster uh, uh, kon worden, uh, je wilde het als kind uh, heel graag, vertelde je net. Maar je bent eerst iets anders gaan doen. Wat ben je gaan doen nadat je die stage hier hebt gelopen? Nou ja, dat, die stage die was tijdens uh, mijn studie uh, journalistiek. En uh, na die stage heb ik mijn studie uh, voltooid. Uh, daarna heb ik kort gewerkt bij een regionale omroep. Toen ben ik reizen gaan begeleiden in Syrië en Jordanië. Uh, toen kwam ik terug en uh, dat was eigenlijk wel grappig. Ik kreeg toen een baan aangeboden bij een, omroep, uh, een regionale omroep in Den Haag... Uh, voor een multicultureel programma... Uh, en die heb ik toen geweigerd, uh, omdat ik wilde schrijven. Dus toen eigenlijk al. Toen heb ik een schoonmaakbaantje genomen, in plaats van die baan. Omdat ik dacht, ja, ik wil nu eindelijk gaan schrijven. Um, de, ik, ik weet niet, ik heb iets opgelopen daar in het Midden-Oosten. In ieder geval, uh, ik was even uit de roulatie een jaar uh, opgekrabbeld. En uh, daarna heb ik een theaterstuk geschreven over de Franse revolutie. En toen rolde ik het reclamewereldje in al snel in. en uh, Ik heb voor verschillende reclamebureaus gewerkt. Daarna ben ik gaan freelancen. En uh, ja, ik werkte voor banken, het bedrijfsleven. Waarom koos je voor? Uh, waarom koos je uiteindelijk toch voor, voor de reclame? Um, ik, ik denk dat je op een gegeven moment ook in die wereld zit... van ja, er moet, er moet geld uh, op de plank. en uh, Of brood op de plank, er moet geld zijn. Uh, uh, ja, ik weet niet. Uh, niet echt bewust meer bezig met die droom. De, de, de, het loslaten eigenlijk... Uh, en wat deed je in die reclamewereld? Dat was een nou, groot begrip. Ja, ik schreef uh, voor magazines, ik schreef editorials, ik uh, bedacht slogans, uh, uh, ik schreef flyers, websites, ja. Uh, yeah, en toen uit. zes jaar geleden stond je op een dansvloer in de hoofdstad van Estland, ja, yeah. of all places. <laughs> zeg je, je dat? Ja. Yeah, yeah. <coughs> Tijdens het dansen gebeurde er iets. Nou, ik was uh, op een uh, congres daar. Uh, ik zat gewoon in die wereld van... Uh, nou, redelijk snel. Deadlines. Uh, hoge hakken, die draag ik nog steeds. hoor. Maar uh, hoge hakken, rokjes Mantelpakje. en mantelpakjes. Ja. En uh, ik had dat congres. En uh, ik stond daar tussen die hossende menigte. En ik denk, ja, het uh, leven is mooi. Maar het past me niet. Ik heb altijd geschreven met woorden van anderen. En het werd nou echt tijd om met mijn eigen woorden te gaan schrijven. Uh, uh, uh, uh, uh, je beschrijft het mooi, maar wat, wat is er dan een aanleiding? Van het ene moment op het andere moment heb ja. je door dat je niet gelukkig ja, bent. Ja, ja, dat kan zomaar komen. Dat is gewoon, ik, ik, weet niet, ik weet niet waarom, maar toen op dat moment gebeurde dat. Ja. En wist ik gewoon, het was ook geen keus meer. Hè? Het was niet zo van nou. Zal ik nou toch maar. Nee, toen wist ik gewoon van. Uh, ja, het klopt allemaal, maar het klopt toch niet. Ik, ga, ik moet nu gaan doen wat ik mezelf als zesjarig meisje. toen ik daar buiten op dat gas stond. heb beloofd. Dus. En, eh, eh, dan kom je terug naar Nederland. Ja. En uh, je, je had toen al een gezin. Ja. En Twee toen zei jonge -jongens. je, jongens, uh, thuis. Uh, uh, mama komt niet meer met brood op de plank. <laughs> ik trek de stekker uit mijn carrière. Ja, ja. En hoe was de reactie? Ja, hoe gaan we nu op vakantie? Dat uh, was ongeveer de eerste reactie. Dat hebben wij trouwens fantastisch opgelost hoor. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb toen gelijk gegoogeld hoe gaan we op vakantie uh, zonder geld op vakantie. Daar kwamen fantastische home exchange uh, vakanties uit. Dus uh, sindsdien ruilen wij uh, van huis gratis en voor niets. En uh, het is fantastisch. Je komt overal. Ja, maar dat terzijde. Dat ja. was uh, ja. Dat was de eerste reactie, ja. Oké, okay, maar dan zes jaar geleden besluiten om te stoppen met je werk. Mm. Uh, geen inkomen meer. Ja. Wat ben je toen gaan doen? Nou, ik, uh, ik ben echt gaan schrijven. Ik uh, had nog contact met de regisseur uh, van het theaterstuk... met wie ik had samengewerkt, wat ik toen had geschreven. Aart Brouwer. Uh, en Aart, die, uh, nou ja, die woont fijn en leuk... Uh, Fijn, uh, fijnlijk, hij, heeft heel hij, veel hij heeft heel veel ruimte aan de dijk, uh, bij het IJsselmeer en uh, tussen de schapen. En uh, op zijn erf staat ook een, uh, een huisje, een groen huisje, een gastenverblijf. Um, en hij zei, ja Lorraine, je hebt een plek nodig, een rustige plek om te schrijven. En hier is de sleutel en kijk maar wanneer je wil komen. En daar heb ik uh, heel wat uren doorgebracht. En wat deed je dan? Want je, ben, ik, je, je kunt natuurlijk wel besluiten, ik stop met, dat, met die reclame. Ja. Deel. Dat besluit is betrekkelijk makkelijk genomen, ja. praktisch gezien. Dan. Ja. Maar schrijver worden, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, inderdaad. Daar, daar, moet je, daar, moet je, daar moet je heel veel voor loslaten, eigenlijk. Ook het idee, uh, het idee van dit boek wordt wat. Of uh, weet je. Uh, maar wist je al wat je wilde schrijven? Nou, ook niet. Nee, ik wist het helemaal. Ik wist alleen dat ik, dat ik het nu moest gaan doen. Ik, ik had wel het idee dat het uh, kinderboeken zouden zijn. Ik mm -hmm. schreef wel uh, korte verhalen. Uh, als mijn jongens jarig zijn, dan krijgen ze altijd een heel verhaal. En met dat verhaal gaan wij uh, aan de slag op de verjaardag. Dus uh, uh, dat gaat soms heel extreem. Dan plakken we het hele huis dicht en dan hebben we een spookfeest... En naar aanleiding van een verhaal wat ik dan heb geschreven. Mm -hmm. Dus um, ik wist wel, uh, het zullen kinderboeken zijn. Maar hoe en wat... Dat wist ik niet. Ik weet nog dat toen ik begon... toen dacht ik al, oh, oké, okay. het is geen standaard kinderboek. Het is geen Janneke en de Pony gaan op reis uh, of iets. Uh, dus uh, dat, dat merkte ik wel. En uh, het is vooral loslaten. Op een gegeven moment erop te durven te vertrouwen dat het komt. Uh, ja. Maar dan zit je daar uh, met pen en papier of met een laptop? Uh, ja, of een computer. ik had een hele oude laptop... En die, uh, die werd altijd te warm na een uur. Dus dan moest hij uit. En dan ging ik weer schrijven met een pen. Dus het was eigenlijk een wisselwerking, wat ook heel erg goed werkt. Werd je gelukkig? Werd je toen wel gelukkig? Nou, weet je, ik, uh, ja, gelukkig. Ik, wel grappig, vanmorgen voordat ik hier naartoe reed... toen uh, sloeg uh, Jeroen, mijn man, die sloeg de krant open bij de rouwadvertenties. En er stond een zin. Uh, Wees gelukkig op elke plek. Um, dat, vind ik, dat vind ik een hele, hele mooie, mooie zin. Maar er is het nog of geen antwoord op de vraag je... of jij gelukkig was toen. Nou ja, geluk is niet iets wat je... Uh, nu schrijf ik en nu ben ik... Weet je, dat is niet iets wat je na moet jagen. Maar het ik was wel, het wel het, een motief om te stoppen met wat je deed. Omdat je daar niet gelukkig was. Ja, nee, ik probeer even op die definitie van geluk zit ik nou eventjes ja. uh, te broeden. Het lukt niet helemaal. Maar, uh, maar uh, uh, uh, uh. nee, ik, ik, ik, ik... Ja, ik... ik ik vond, nou, ik vond het in het begin, hele, ik vond het begin heel erg confronterend en ik vond het heel eng. En ik, ik weet niet of ik toen uh, gelijk dacht, nou, uh, walhalla, uh, joepie. Nee, dat denk ik niet. Wat, ja. wat, wat confronterend? Nou ja, met wat ik, weet je Kijk, je gaat, je gaat iets doen wat je je hele leven hebt voorgenomen om te gaan doen. Weet je wel, wat, wat heel Die diep zit. Het. Dit Die is, is het. Droom. Nou, en dan ga je dat doen. Nou ja, stel dat het niet lukt. Dat, hè. Stel dat het niet lukt. Stel dat, uh, stel dat ik niet kan schrijven. Stel uh, dat niemand het wil lezen. Stel dat, kijk, en dat bedoel ik dus met loslaten. Het beste is om dat allemaal uh, los te laten. Dan denk je, ja, maar dit is wat ik wil. En van daaruit heb ik dat besluit genomen. En dat duurt even wat regels voordat je daar bent. En, uh, je hebt dan een hele tijd gewerkt in een wereld... waar je in een team zit en met anderen moet samenwerken. Ja. Dan zit je daar alleen ja. uh, in dat hutje met die schapen op de dijk. Ja. Uh, dan ben je ook moederziel alleen, kan ik me voorstellen. ja. Voel je ook, je ook alleen dan? Um, alleen. Nou, ik, ik heb heel veel uh, mensen losgelaten in die periode. Ik, uh, je schrijft, Tenminste, dat, heb ik, dat is mijn ervaring dan als schrijver. Ik weet niet hoe iemand anders dat ervaart. Maar je schrijft zoveel uh, nieuwe werelden met je pen. Uh, hè, ik, schrijf, ik schrijf werelden vol verbeelding. Dat die andere wereld, die buitenwereld, uh, die echte wereld... dat, dat kon ik... Moeilijk handelen uh, om dat allemaal maar uh, aan te blijven houden. Dus ik heb ook wel vrienden verloren. Nou, het bedrijfsleven en zo, dat heb ik gelijk helemaal losgelaten. Ik was uh, lid van een ondernemersclub, dat uh, heb ik ook doorgeknipt. Maar ook uh, vrienden losgelaten, omdat ik omdat ik zo in dit schrijversproces zat. Het was, het het was klinkt soms. Nog wel hard. Wat zeg je? Het klinkt ook wel hard. Hard? Ja. ja nou, in de zin ja. van, uh, nou ja, ik ben nu even met andere dingen bezig op uh, opzouten. Nou, ik werd, werd, ja, zo klinkt het inderdaad. En zo is het misschien ook wel hier en daar varen. Ja, ja, ja. Het was alleen, ik werd, ik werd zo uh, erin gezogen, uh, dat ik niet anders kon. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, ja? wat vind je dan? Vind je jezelf dan een kreng? Nee, het was, als ik terugkijk, denk ik, ik was een rups die een in ging. En uh, dat was nodig om uh, dit boek te schrijven. Om, uh, om, om vleugels te krijgen. Uh, dit is zes jaar geleden gebeurd. Was het meteen een. Zeg maar, had je drie maanden later meteen een, uh, een, een boek klaar liggen? Oh nee. Nee. En dat einde wat ik toen in het begin heb geschreven. Dat is no Of dat begin wat ik toen heb geschreven. Dat is nooit het begin ook geworden. Dat heb ik op het einde. Heb ik dat weer allemaal veranderd? Nee hoor. Nee. Uh, dat was een heel lang. Uh... Een lang uh, proces. En uh, na drie jaar was dat boek een feit. En toen. Uh, ja. Toen ben ik uh, het gaan ronddelen uh, naar de uitgevers toe. En, en die champagne, caviar. Uh, nee, die uitgevers zeiden het is te dik, het is te origineel. Het, uh, het moet geëdit. Het is te dik, en nou ja, te dik, snap ik, maar te origineel? Ja, ja het was te origineel. En uh, er was één uitgever die zei. Nou ja. Uh, wellicht kunnen we wat mee. Maar ik denk, nou, ja, het voelde niet. En ik denk, op een gegeven moment, na een half jaar dacht ik, ik ga weer schrijven. Er kwamen weer nieuwe flyers van een boek. Maar je had niet zoiets van, ah, nou ja, uh, ik het Nee, ik, ik, ik heb ik zo hard gevolgd. Ik heb zo uh, het roer omgegooid, uh, zes jaar geleden. Dat ik dacht, ja, ik ga nou alles uh, op die manier doen. En uh, dus ook die keuze. Maar en... geen moment van twijfel gehad toen het met dat boek... Uh, wat je bij die uitgevers inleverde, niet meteen een groot. Uh, dat ze niet meteen de handen op elkaar gingen Nou dat ja, dacht, dat ik vond het ik, ik dat wel. dat vond ik wel. dat ik dacht. Uh, oh, oké, okay, nou is het af. En ja, dat je dan, dat dan niet gelijk een heel applaus losbarst. <lacht> is wel even een spannend moment. Uh, vooral na zo'n reis van drie jaar. Hè? Uh, maar ik keek achteral, achterom en ik dacht. ja, die carrière die ik heb gehad, dat, daar kan ik helemaal niet meer naar terug. Ik uh, kan alleen maar vooruit en ik kan weer gaan schrijven. Dus. Uh, ja, dat heb ik gedaan. En geen, geen seconde getwijfeld of je het talent had? Nee. Erg, hè? Hou dat vast. Nee, mm. ga zo door. Um, het is uh, bijna half acht. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die worden um, gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers is bezig met de terugreis naar aarde. Iets voor 7 uur vanochtend werd de kleine Soyuz-capsule met daarin Kuipers en twee andere astronauten ontkoppeld van het ISS. Over een kleine 2 uur gaat de capsule door de Dampkring en iets na 10 zou de Soyuz moeten landen in Kazachstan. Clarence Seedorf gaat spelen voor de Braziliaanse club Botafogo. Volgens de voorzitter van de club uit Rio... komt de 36-jarige middenvelder niet voor het geld, maar om te presteren. Vorige maand nam Seedorf afscheid van AC Milan. Minister Rosenthal zegt dat er geen plaats is... voor president Assad in een overgangsregering in Syrië. Na topoverleg in Genève besloten de deelnemende landen... dat er een overgangsregering moet komen. Maar er werd niet afgesproken of Assad nog een rol speelt in die regering. En in België zijn gisteravond zeven gewonden gevallen na een ongeluk met een luchtballon. Bij de landing werd de ballon door de wind gegrepen, waardoor drie mensen uit het mandje vielen. Vijftig meter verderop kwam de ballon weer neer en daarbij raakten nog eens vier mensen gewond. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen ligt een hoge drukgebied tijdelijk in onze omgeving, waardoor het op veel plaatsen droog weer is. Wolkenvelden trekken vanochtend vanuit het zuiden over het land en af en toe zijn er ook zonnige momenten. Zeer plaatselijk is een spat regen niet uitgesloten, maar dat blijft overwegend droog. Vanmiddag gaat vanuit het westen de zon steeds meer het weerbeeld bepalen. Vooral in het oosten is nog kans op een lokale bui, maar net als vanochtend blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt wat lager dan gisteren. Aan zee wordt het een graad of 18, in het oosten 21 graden en bovendien staat er een vrij stevige zuidwestenwind. Matig in het binnenland windkracht 3 tot 4 en vrij krachtig aan de kust windkracht 5. Vanavond verlaat de laatste bui het land en wordt het droog en helder. In de nacht zijn er wat wolkenvelden en koelt het af tot rond 10 graden. Morgen wordt een droge dag met soms wat velden sluierbewolking en enkele stapelwolken. Maar ook regelmatig zon. Er staat wat minder wind dan vandaag en het wordt een graad of 22. Na morgen neemt de bewolking wat meer toe en stijgen ook de neerslagkansen. Wel wordt het wat warmer. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede zondagmorgen toegewenst en fijn dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is Lorena Veldhuizen. Ze wilde als kind al schrijfster worden, maar koos in eerste instantie voor een baan in de reclamewereld. En voor het nieuws van half acht hebben we het gehad over hoe die ommezwaai precies gegaan is. Um, inmiddels uh, schrijfster van het, uh, uh, het uitgegeven boek Avonturen van Glas, een, uh, een kinderboek... Uh, nogmaals hartelijk welkom Lorena. Waar gaat dat boek over, Avonturen van Glas? Het gaat over een uh, jongen, Casper Glas... die uh, na de dood van zijn ouders op tienjarige leeftijd... Uh, um, terechtkomt bij zijn merkwaardige oma. Casper uh, is een hele slimme jongen. Hij heeft alle boeken al gelezen, alle rekensommen uitgerekend... en zijn oma zegt... Uh, nou, jongen, jij hoeft uh, niet meer naar school en uh, ik ga je nu uh, onderwijs uh, geven. Maar dat is geen uh, regulier onderwijs, dat zijn uh, rare lessen. Um, Wolkenweet, vogeltjesdans, papegaai uh, papegaaienklets. En uh, hij heeft het gevoel dat alle cijfers eigenlijk oplossen in zijn hoofd... en dat hij steeds minder eigenlijk weet dan daarvoor. Um, maar die oma laat eigenlijk zien, um, en dat is ook de kern van het boek... Uh, ik heb het nu pas enkel over het begin. De uniciteit van het kind. Dat elk kind eigenlijk uniek is. Casper mm -hmm. uh, is verslaafd aan een boekenreeks. Pieter Paksan-reeks. Uh, dat is een historische reeks. En uh, op een dag. Uh, uh, op de dag van zijn verjaardag. Dat is ook de dag dat. Uh, zijn ouders uh, overleden. Uh, twee jaar daarna, op twaalfjarige leeftijd. Uh, dan duikt hij onder de dekens en uh, leest hij die hele reeks weer. En dan leest hij de hoofdpersonage los. En hij komt in het boek van Pieter Paksan terecht. Pieter Paksan is ontzettend blij daarmee. Want hij is zijn eigen avonturen meer dan zat. Um, en Pieter neemt hem mee naar de wereld uh, vol verbeelding. Zo'n uh, boek in het boek. Uh, ja, een boek in het boek. Ja. En vandaaruit. Uh, uh, gaat de hoofdpersonage en de lezer eigenlijk ook... Van, ja, van verbeelding naar verbeelding, van ja, stap door werelden heen eigenlijk. Uh, je hebt uh, dan een land. Uh, het heet eigenlijk uh, het magazijn waar uh, de engelen inspiratie op slaan. Uh, maar Dorothy, die loopt daar ook rond uit de Wizard of Oz... die zegt, ja, het is, het is geen magazijn, want je moet hier zijn... En dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. Allemaal losse stukken verhalen die hier rondzwerven. En daarom noemen wij Dannerland. En op dat moment gaat Casper in Dannerland op zoek naar het einde van het verhaal. Van een belangrijk verhaal waardoor hij hoopt weer terug te kunnen keren naar huis. Oké, een bijzonder verhaal, maar ook een bijzonder boek. Want we hebben het al eerder gezegd, dit boek is uitgegeven. Het ligt hier voor me. Uh, een, uh, een dikke pil, met name niet alleen omdat het verhaal uh, een groots verhaal is... maar ook omdat het in twee lettertypen is, uh, is gedrukt. Eerst zie ik gewoon, volgens mij is dit Times New Roman, het gewone, <laughs> ja. het gewone ja. lettertype. En daarna een wat, een wat vrolijker uh, uh, lettertype. Um, en, en dat lettertype, dat is dyslexie. Um, uh, en, en dat is beter te lezen voor mensen met dyslexie. Ja. Dat klopt. Christian Boer, een Nederlander, die heeft het ontworpen. Hij heeft zelf dyslexie. En uh, hij heeft het toen voor zichzelf ontworpen. Kun je even ja. vertellen, wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van het hebben van dyslexie? Uh, nou, de letters. En iemand die dyslexie heeft, uh, als hij leest, dan, dat is zo mooi. Het meisje uh, dat op mijn pad kwam, die zei dat heel erg mooi. De letters dansen in je hoofd. Ze blijven niet staan. Ze kunnen om, zich omdraaien. Ze kunnen spiegelen. Uh, waardoor je nooit taal kunt ervaren. Uh, ja, Als iemand die taal kan ervaren. Hè, Zoals de, dus, mensen die geen dyslexie ja, hebben. Ja. Ja. En, en, en hebben heel veel kinderen last van ja, dyslexie? Ja, één op de tien. Eén op de tien. Ja. Um, en kun je er eigenlijk van afkomen? Nee. Het is niet iets wat je kunt afleren? Nee, je hebt het. Ja, het, heeft, het gaat ook nog veel verder dan lezen alleen. Hè? Het kan ook met digitaal klokkijken te maken hebben. Ja, het is heel breed. Uh, uh, en van het een op het andere moment dacht jij... ik ga niet alleen een mooi boek schrijven... ik ga het ook nog bijzonder uitgeven. Um, nee, nee. Um, dit, dit tweede boek wat ik dan heb geschreven, 2011 was het af. Er kwam een moeder op mijn pad, die keek me aan en die zei... als jij jouw boek uitgaat geven in het lettertype dyslexie... dan koop ik het. Nou, ik had nog nooit van dat lettertype gehoord. Het bleek al aardig in het nieuws te zijn. Uh, het gaat nu ook de wereld over. Uh, er komen kinderboeken op de Oprah Winfrey lijst, maar er was nog geen Nederlands kinderboek. Nou, ik, ik, ik reageerde nog enigszins lauw. Ik uh, vertelde tegen mijn uitgever, die had ook zoiets van: Nou ja, hmm, ik weet het niet. Hè? We geven je boek al uit. Nou, moet het maar eens aankijken. We, do we doen al genoeg. We doen al genoeg. En. Um... Ik, toen op een gegeven moment, uh, dat was wel bijzonder... die ondernemersclub waar ik uh, lid van was, juniorkamer... die belde ik op omdat ik sponsorgeld zocht voor een kunstenares. En die voorzitter die zegt... Uh, hoe is het eigenlijk met jou en je boek en je schrijven? Want ja, hè, al die jaren. En ik zeg nou, ja, het is wel bijzonder, uh, mijn boek komt uit. Ik zeg ja, en toen liet ik het zomaar vallen. Ik zeg, er is een lettertype. Ik zeg, ik weet niet, lettertype dyslexie. Ik hoorde hele goede verhalen over. Ik heb met therapeuten gesproken... Uh, ja, misschien dat ik daar ook mijn boek wel in uit ga ge laten geven. En toen was het stil aan de telefoon. Er viel echt een stilte. En zei ze, nou Loreen, als je dat gaat doen, dan ga ik je supporten. Haar dochter, Juke, uh, die heeft dyslexie. En zij vertelde waar haar dochter overal tegenaan loopt. En wat ik me toen realiseerde is... Uh, dat Juke uh, nooit zomaar die wereld van verbeelding in kan stappen. Die ervaart gewoon een muur. En die muur die zegt, jij komt dit boek niet in. En uh, toen heb ik uh, Christian Boer, de ontwerper, uh, ook opgebeld. en zei: Chris zeg ik te veel als ik zeg dat die muur weggehaald wordt... Uh, met dit lettertype voor een kind met dyslexie. Nee, zegt hij, dat, uh, dat uh, is zo. Nou, dat is mooi. Uh, wij praten zo door, want onze verslaggever Maarten Hag... die uh, heeft een mini-reportage gemaakt. Die is naar Christian Boer gegaan, uh, de bedenker van, uh, van dat lettertype. En uh, laten we even luisteren wat Christian Boer over die schrijfwijze... en over, die, over dat lettertype zegt... Eerst het boek van uh, Lorena Veldhuizen, Avonturen van glas. Het begint eigenlijk het verhaal met de uh, Times New Roman, Het uh, standaard lettertype en um, dan heeft ze uh, halverwege het boek begint het boek eigenlijk opnieuw, maar dan in het uh, lettertype dyslexie. En dat lettertype? Dyslexie is door jou ontworpen, Christian Boer. Want even beginnen bij het begin. Je bent zelf dyslectisch. Ja, daar ja, euh, da -da -da liep ik euh, nou ja, eigenlijk elke dag tegenaan. En, euh, ik euh, moest in 2008 euh, moest ik afstuderen. Ik had daarvoor een euh, reader gehad met onmogelijke teksten. En, en toen dacht ik, ik ga nu wat eh, met dyslexie doen. Toen, toen ik dus aan het uh, inlezen was, toen las ik de uh, zin en letterlijk van het spiegelen, draaien en wisselen van de letters. En ik had dat al heel mijn leven gehoord. En op het moment dat ik dat las. Uh, kreeg ik een filmpje in mijn hoofd als de letters als ballonnen... om die vast te gaan binden. En uh, eigenlijk de letters als op één manier te kunnen lezen. jouw ervaring al die letters springen? <hums> nou nee, ja, zo, zo ervaar je het niet bewust. Het is een, als een dyslect op straat loopt met jou... en uh, er komt een auto aan gereden. Maakt niet uit van welke kant. Hij ziet die auto, hij kan meteen benoemen... hé, hey, dat is een auto. Maar als je dat naar letters gaat toepassen... als je een U van de ene kant bekijkt of omdraait naar de andere kant, dan heeft het al een andere betekenis. Een u wordt een n. Oké, okay, dus, dus jij dacht, ik ga die letters vastbinden. Hoe heb je die letters vastgebonden dan? Um, nou ja, eigenlijk door, door uh, differentiatie in de letters aan te brengen. Vaak wordt een lettertype op elkaar gebaseerd. En Dus het rondje van de p moet hetzelfde zijn als van de d? En de b en de q. Dat en... is waar je moeite mee hebt juist? Ja. Dat om... het allemaal zo op elkaar lijkt? ja. En dat je die letters dus met elkaar verward. En uh, ik heb juist het tegenovergestelde gedaan. Door, door differentiatie te maken in die letters. Dat je dus uh, elke letter eigenlijk niet meer kan matchen met een andere letter. Dus eigenlijk dat je hem niet meer kan draaien of spiegelen of wisselen en dat het dan een andere letter wordt. Eigenlijk heb ik het uh, op zo'n manier vastgebonden dat je het op één manier gelezen kan worden. Leuk zo'n lettertype, maar is het nou echt een wondermiddel? Werkt het? Ja, ja. De uh, <laughs> Universiteit van Twente heeft een onderzoek gedaan uh, op uh, scholen. En uh, ja, daar kwamen echt uh, goede cijfers uit. Uh, zelfs uh, dat kinderen 46% meer zijn gaan lezen. Ja, dat had ik zelfs niet verwacht. Dat ze minder leesfouten maken en dat het gemakkelijker ging. Maar dat je dan ook nog iets uh, meer gaat lezen, ja, dat, dat had ik niet verwacht. Nou zie ik hier op je website Pixar, de grote studio. De Haagse School, uh, ROC Twente. Zijn er sponsors? Nee, dat zijn uh, scholen, universiteiten, bedrijven die het lettertype gebruiken. Dus Pixar, de grote tv-studio gebruikte? Ja, ja, dat is een grappig verhaal. Een acteur die moet die animaties inspreken daar. En hij had dyslexie en had moeite om die, dat tempo in te houden. Dus het is al in Amerika uh, bekend? Ja, ja, ja, ja. daar wordt het ook wel gebruikt, uh, ook op uh, universiteiten. Dus dat was een afstudeeropdracht en ik dacht, ik gebruik het lekker voor mezelf. Maar ik wist niet dat andere mensen het ook wou en dat het zo zou groeien. Dat had ik nooit verwacht. Ja, uh, Maarten Hag in gesprek met uh, Christian Boer... de ontwerper van het lettertype dyslexie. Uh, nou dacht ik dat dit de, uh, uh, het enige lettertype was... maar er blijkt er nog één te zijn, lastig, hè, van Natasha French uit 2003. Ja, klopt. Read Regular. Ja, ja. Um, toen jij voor het eerst hoorde dat die Christian Boer dit bedacht... had je toen meteen het idee, oh, maar dat werkt fantastisch. Dat gaat echt werken. Nee, uh, en ja, ik heb zelf geen dyslexie. Dus ik vond dat ook heel moeilijk <coughs> meetbaar. Um, maar ik ben leesmoeder. Um, vriend van uh, mijn oudste zoon, die uh, heeft dyslexie. Die had ik vaak in mijn groepje gehad. En uh, ik liet hem uh, een tekst uh, lezen uh, in het lettertype. En hij las zo weg. Juke, <coughs> uh, over wie ik uh, het net had, uh, uh, dat meisje met dyslexie, die had een artikel gelezen in uh, het NRC Handelsblad. Dat was afgedrukt in het lettertype. En die las voor het eerst een artikel zo weg. Uh, er staat inmiddels een hele groep vrouwen om me heen. Waarom het vrouwen allemaal zijn, weet ik ook niet. Uh, die dit allemaal begeleiden. Uh, he, een accountant, een, een mediapersoon. Een, nou ja, de, van alles nog wat. Iedereen. En uh, die accountant, die heeft ook dyslexie. Die droeg al maanden dat artikel wat dus in die krant heeft gestaan... bij zich. Uh, omdat ze zo geraakt was door het feit dat ze ineens zomaar... Dat stuk kon leven. Ja, op een ontspannen manier. Uh, ze is nu met het boek ook bezig. En ze zegt, ja... Ik lees natuurlijk nog steeds niet heel snel, uh, maar ik, ik, ik begrijp het, wat ik lees. Ik uh, ga niet dwalen. Ja, dat is, uh, dat is fantastisch. Kijk, uh, als je zwaar uh, dyslexie hebt, dan... Uh, tuurlijk, ja, je maakt nog leesfouten. Ik heb ook een jongen uh, meegemaakt, die heeft zware dyslexie. En die maakte nog leesfouten, maar die zei wel met een grijns tegen zijn moeder. Ik begrijp de tekst nu ineens. Ja, dat zijn, uh, dat zijn hele mooie momenten. Ja. Mooi hoor. Ja. Zeg, bij, um, bij Dit is de Zondag hebben we ook een, een dichter. De dichter bij de zondag. Uh, deze week is dat Menno van der Beek. En die heeft speciaal voor jou een gedicht geschreven. Laten we daar eens naar luisteren. Dichter bij de zondag. Onderneming. Een gedicht voor Lorena Veldhuizen. Deputerend schrijfster en zakenvrouw avonturen van glas promotend... in een bus over de vaderlandse snelwegen razend... richting de doelgroep, met haar boek. Gezet in een lettertype, beter leesbaar voor dyslectici. Onderneming. Met snelwegangst de wereld in. Je eerste boek staat op je busje afgebeeld, dus je geeft gas. Zo raas je met de stroom mee en je hoopt dat je het overleeft. Je bent op zoek naar nieuwe kinderen... die achter in de klas moeite met lezen hebben... Jij komt iets verkopen. En tegelijk wil je de wereld laten lezen. Met nieuwe lettertypes. In jouw eerste boek. Dus je bent schrijver en je doet iets goeds. Voor kinderen. Dus kun je rustig gas geven. En over alle snelwegen je doel najagen. Je helpt de lezertjes. En daar is altijd vraag naar. En ondertussen zal je reis wel veilig en gezegend wezen. Het gedicht van Menno van der Beek is vanaf morgen na te lezen op onze website. EO.nl slash dit is Lorena, wat wow. vond je ervan? Ja, <laughs> ik, wist, ik wist niet dat er een gedicht uh, Dat ja. er een gedicht zou komen. Nee, dus uh, ja, heel, heel erg mooi. En um, um, Er staat ergens: je komt iets verkopen. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is er nu ook bijgekomen. Dat is heel gek eigenlijk, uh, inderdaad. Ja. Maar ja, ik dacht, uh, uh, uh, uh, wat een goede marketing, uh, wat een goed marketingtool. Ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat, uh, dat, je dat zegt. Ja, ja. Dacht je dat zelf ook of? Nou, op een gegeven moment dat ik zo dat boek zag en uh, dat ik nu hier zit te praten, kan ik me heel goed voorstellen dat het. Uh, dat mensen denken, nou, dat is, dat is slim. Uh, je, je gaat debuteren, je pakt dat lettertype en uh, ja, en je krijgt veel respons. Uh, dus ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is alleen begonnen uh, vanuit hier, vanuit het je feit... je wijst op je hart? Ik wijs op mijn hart, ja, het is radio, sorry. <laughs> um, <clears throat> maar um, daar, daar is het begonnen... Um, het is begonnen met het feit, wat ik zo mooi vind... Ja, aan het lettertype, elke letter is uniek. Hè? Elke letter is, is uniek, waardoor die letters blijven staan. Mijn boek gaat over het feit dat elk kind uniek is. Dat elk kind een talent heeft. En dat, uh, dat heeft elkaar gevonden. En dat is ook wat ik uh, ja, naar, naar buiten toe uh, wil brengen. Nou, heel mooi. We gaan straks uh, doorpraten over uh, jouw hart. My newest, Andrew Peterson, The Coral Castle. Late one night I had a notion An epiphany would be a better word So I stumbled in the dark down to the ocean And I pulled my broken heart out of the surf And I had told her I did not have much to offer And I had told her I would treat her like a queen But I guess I wasn't worth what I would cost her So the night has brought me to this coral reef So down to the water I went Raise for her this castle with my hands And Steal away before the morning sun Cause I don't need her love to love her all no longer bled, and I let the ocean bear away my tears, so that she would know that I could love her best, and deserts just a sea without a shore, and alone. love her all I can No, no Often dreamed I saw her face among the people Come to see the coral fortress I had built But it may as well have been another seagull castle is there waiting for her still So down to the water I will come To wander through this castle on the sand Steal away before the morning sun Cause I don't need her love to love her all I can no, I don't need her love to love her Andrew Peterson was dat. Um, naast mij zit Lorena Veldhuizen, schrijfster van het boek... ...Avonturen van Glas. Het eerste kinderboek met ook een versie die beter leesbaar is... ...voor dyslectische mensen, dyslectische kinderen. Of volwassenen, hè? Ja. Iedereen Ach, mag het ja. um, Waarom trek jij dit eigenlijk zo aan? Is het, we hadden het net over of het, uh, dat het een geweldig marketingding is. Jij zegt, het begon bij mijn hart. Ja. Nou, wat ik dus net ook al zei... Um... Dat elk lettertype uniek is. En dat, uh, dat, vind, ik, dat vind ik zo mooi samenvloeien met de kern van mijn boek. Dat elk kind uniek is. En uh, dat je je eigen verhaal mag schrijven in het leven. Je eigen legende mag leven. En uh, wat, iets wat ik ook zelf heb gedaan natuurlijk. En uh, wat ik me realiseerde op een gegeven moment. Ja, uh, of je nou uh, dyslexie hebt of niet... Uh, het gaat erom dat je je talent omarmt. En uh, ik vind het gewoon heel erg mooi. Kijk, de wereld van verbeelding, dat is, een, dat is een wereld die ik graag met mijn pens schep. En ik vind het gewoon uh, fantastisch uh, als nog meer kinderen daarvan uh, kunnen genieten. Ik, uh, ik krijg nu de eerste reacties uh, op mijn boek binnen. En uh, dan um, krijg ik een mail binnen van een moeder. Uh, mijn dochter ligt nu in bed te lezen. Uh, een meisje dat me aanstoot en zegt... Uh, ik heb je boek. En uh, ik uh, kan het nu ook lezen. Ik heb dyslexie. En ik vind het heel mooi. Ja, ik, uh, uh, ik, las, op ik las op Facebook zelfs dat je gestalkt wordt. Je ja, wordt achtervolgd. Ja, het is bizar. Het is een Vertel gekke het verhaal is. Nou, ja. <laughs> ik, het is Sinds maandag uh, is het, ligt het in de winkel. Uh, ik had op dinsdag, geloof ik... Uh, uh, ik reed naar huis. En ik denk, wie, wie zit er nou achter me? En... Uh, ik wil mijn auto parkeren. En ineens staat er een vrouw naast de bus uh, met een dochter. Ze zegt: Ja, ik uh, kom hier helemaal niet vandaan. Maar ik uh, ging schoenen ophalen uh, van Marktplaats. En uh, ik zag je rijden. En ik heb een artikel gelezen in de krant: Ben je de schrijfster? Ik zeg, Ja, nou, dit is. Mijn. En ze zag de, de bus waar Ze zag, ook, ze zag de bus, inderdaad. Ja, die ter die beschikking die is gesteld. Ja, en. Um, en ze zegt, uh, ja, dit is mijn dochter en uh, sinds twee weken uh, ja, is vastgesteld dat ze dyslexie heeft. En uh, ja, ze stond eigenlijk een beetje, ik zeg, je, je wilt een boek. Ja, nou, als het kan, heel graag. Dus mee naar binnen. <laughs> die neem je gewoon mee naar binnen? Ja, maar ja of maakt dat nou uit. Ja, dus uh, ik zeg, jongens, uh, ik moet even een boek pakken. <laughs> en uh, nou, dat meisje, dat, dat glom van trots. En uh, die was sowieso al van plan om een spreekbeurt te houden over dyslexie samen met twee andere kinderen in haar klas die ook dyslexie hebben. Nou, boek mee onder de arm, gesigneerd en wel op de foto. En uh, dolgelukkig uh, ging ze weg. Ja, en dan heb ik gewoon kippenvel. En dan denk ik, wauw, wat een mooi moment. Denk je ook wel eens... Um, zou, de de zou ik ook zoveel... Um, is mijn boek ook zonder dit lettertype nog een bijzonder boek? Um, het is heel grappig dat je dat uh, zegt... Um, want dat zei ook iemand in mijn team, zeg maar, die, dat team vrouw waar ik het net over had, die, die dat samen met mij doet, want ik doe dit absoluut niet alleen. Die zei ook van ja, Loreen. Uh, kijk, ze gaan nu op dat lettertype zitten, zei ze. Maar vergeet niet, je hebt een bijzonder boek. Uh, hè, en dat komt daarna. Uh, natuurlijk, iedereen zit nu op het lettertype en daarop wordt dit boek ook gekocht. Het is op dit moment bijna niet aan te slepen. Ik krijg uh, berichten uit heel het land van. Uh, Wanneer is het weer leven bij, bij, bij Centraal Boekhuis? Nou, dat is nu dan weer het geval. Maar het gaat gewoon, nou ja, hard. Er zijn meer dan duizend boeken verkocht in, in, in vijf dagen tijd. En, um, maar wat ik heel fijn vind, en dat sterk dan ook weer het vertrouwen... want ik steek mijn kop natuurlijk ver boven het maai, ma ma valt uit als debuterend schrijfster... is dat ik nu ook de eerste reacties binnenkrijg van uh, lezers... die het boek hebben gelezen en zeggen, nou... Ja, oké, okay, het is een beetje raar om te zeggen, maar nou, fantastisch. En, <laughs> <laughs> nou, dat, uh, dat moet iemand anders zeggen. Kiefer, dat moet je niet aan mij vragen. Maar, maar ja, anderen vinden het in elk geval fantastisch. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je dat zelf ook denkt. Dat je denkt van, ja, zou nou, al deze nou, die, misschien die niet. Maar zouden het, de mensen ook onder de indruk zijn ja, van het verhaal? Ja, absoluut. Want ik, dat, ik vind het heel eng om gelezen te worden, hoor. En ik was eigenlijk van plan om onder pseudoniem uit te geven. Mm -hmm. Dat kan je nou niet meer zeggen, met zo'n hysterische bus door het land heen. Um, maar dat was eigenlijk de bedoeling. En um, gewoon, ik had een uitgever, een paar honderd boeken, daar zouden we mee beginnen. Maar toen kwam het lettertype en ik, ik werd gewoon geraakt door de verhalen en, en ook door wat ik zag. Ja. Wat er gebeurde bij kinderen. En toen dacht ik, ja, mijn wens is om gewoon zoveel mogelijk scholen gratis boeken uh, aan te bieden. En ik ga met een bus door het land. En ik vind het doodeng om. Ja, wat om... vertel eens. Je, je gaat ja. nu, je, er komt nu een, een, een grootse campagne aan. Je gaat met een bus door het land. Ja, tijdens de kinderboekenweek. Ja. Um, mijn wens is om elke school in Nederland een gratis boek uh, te geven, zodat er rugbaarheid komt uh, voor dit lettertype. En, hoeveel, hoeveel... en ook met de boodschap uh, dat ieder kind een eigen talent heeft. Hè. Het is een NN. Ja. En hoeveel scholen zijn er? Nou, er zijn 8000 basisscholen. Dan heb je ja, nog, dat ga je een week doen. Uh, nee, oh. nee dat, dat, wat wel bijzonder is... Uh, en daar komt dus dat, dat verleden van mij weer voorbij. Die juniorkamer uh, is ook opgestaan. En die heeft gezegd... juniorkamer zit, zit in heel het land, in elke provincie. Wij willen als ambassadeur willen wij dit project gaan omarmen. Dus een stichting, Leef je Talent, die heeft gezegd... ja, dit is een fantastische wens. Uh, wij willen daar uh, absoluut uh, aan bijdragen. Dus uh, ja, het wordt absoluut ondersteund. Ik ga tijdens de Kinderboekenweek wel... Uh, Natuurlijk, heel wat scholen aandoen. Uh, ja. Ja. Je noemde net die ambassadeurs, maar er zijn een heleboel beroemde mensen ook uh, dyslectisch hè. Ja, die, dus ga een ik paar ook bellen. die ga ja. ik ook bellen. Ja. Ja. Maar het is nee. uh, nou, dat is wel bijzonder dat je dat zegt. En dat realiseer ik me eigenlijk twee dagen geleden. Uh, in mijn boek refereer ik aan een aantal uh, uh, schrijvers, uh, Arnie MG Schmid, uh, Roald Daal. Uh, ik refereer ook aan uh, Einstein, uh, Hans Christian Andersen, en uh, dat zijn allemaal mensen met dyslexie. En dat had je al geschreven voor, dat, dat stond al in je boek ja. voor dat je de ja. ja, ja, mooi. Ja, ja. ja. Zijn allemaal dood, hè? Ja, zijn het gewoon allemaal dood. Die kun je niet bellen? En zijn er nog <laughs> nee, andere. Kan ik niet bellen? Zijn er nog ja, andere bekende uh, dyslexici die je wel kan bellen? Ja, in Limburg zit een kinderboekenschrijver. Uh, volgens mij heet hij Vriends en hij schrijft boeken over Meester Jaap of Meester Kees, één van de twee. Mijn oudste zoon is helemaal weg van hem. Ja. Dus, vriend. uh, ja. Jacques Vriends. Jacques Vriends ja. En die is ook uh, dyslectisch. Ja. Nou, uh, collega schrijver meteen inzetten. Ja. Um, kom je eigenlijk nog wel aan het schrijven toe? Nu? Nee. Nu even niet. Dat is wel bizar. Ik, ik heb dat hele pr heb ik uh, losgelaten. En daar zit ik nou weer middenin. <lacht> dus, maar ik merk dat ik wel weer wil gaan schrijven. Ik wil weer. Uh, eigenlijk wil ik nou weer rust. Maar ja, ik moet nou eerst nog even heel veel scholen langs. En. Uh, Zeker. Maar je hebt nog, uh, nog even snel wel wat voor ons geschreven... in het, uh, in het uh, Dit is de Zondag gastenboek. Ja. Kun je als afronding van dit mooie gesprek nog eens even voorlezen... wat je daarin hebt geschreven. Mijn ideale zondag. Na een kop koffie rennen op de dijk. Afsluiten met een plons in het IJsselmeer. Dan uitgebreid ontbijten en douchen en op naar zee en strand. Met mijn jongens op zoek naar krabbetjes op de pier. Bouwen aan zandkastelen en aan luchtkastelen, omdat alles begint bij een droom. Mooi. Wat zit er nog in de pen voor de komende tijd? Na de tour? Qua verhalen, boeken schrijven... Wanneer komt het volgende boek? En komt dat ook in dit lettertype uit? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik ben al bezig, maar daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Heel erg veel succes, heel erg bedankt dat je hier was... Succes met de tour. Dank je wel. En uh, wij uh, zijn, uh, uh, geven meer informatie uh, over, uh, over die tour op onze website. www.eo.nl uh, Dit is de zondag. Als u dit um, uh, straks... Ik, ik ben helemaal in de war van je. Wat leuk. <laughs> straks na acht uur op deze zender uh, Vroege Vogels. Menno, wat gaan jullie doen? Ah, geen menno. Nou, straks na achter, uh, uh, vroege vogels dus. En uh, dan uh, gaan uh, intussen Lorena en ik nog even bladeren door haar boek uh, Avonturen van Glas. Tot de volgende week. Dag.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 0900, 60, 80, 100, 5 cent per minuut. Dit is Radio 1.